Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Premier Schoof gaat vanavond in gesprek met de Joodse gemeenschap... om het te hebben over het geweld in Amsterdam. Afgelopen nacht werden door heel die hoofdstad... Israëlische voetbalfans aangevallen na een wedstrijd tegen Ajax. Schoof is ook eerder teruggekomen van een Europese top in Budapest voor dat gesprek. En op die top kreeg hij veel bezorgde reacties te horen van Europese leiders. Nou, ik snap heel goed dat het internationaal opheffer is... omdat het een, een echt afschuwelijke nacht is geweest... waarin zijn... Maar mensen achtervolgd zijn in elkaar zijn geslagen vanuit antisemitisme. En dan snap ik dat dat grote aandacht heeft, absoluut. En de plek waar Schoof in gesprek gaat met leden van de Joodse gemeenschap... blijft wel geheim, zodat hij niet verstoord kan worden. De AOW-leeftijd gaat voorlopig niet omhoog. Mensen mogen straks nog steeds na 67 jaar en drie maanden met pensioen. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan hoe oud we gemiddeld worden. En op basis van de meest recente cijfers zou de pensioenleeftijd dan eigenlijk moeten dalen naar 67. Maar om een yo, -yo effect te voorkomen is in de wet bepaald dat de AOW-leeftijd nooit omlaag kan. En net over de grens in Duitsland is 35.000 kilo zwaar professioneel vuurwerk gevonden dat hier in Nederland illegaal verkocht moest gaan worden. De politie vond eerder al een flinke berg met illegale knallers in Gelderland. En daar zijn waarschijnlijk aanwijzingen gevonden richting de nog veel grotere hoeveelheid die opgeslagen lag in Duitsland. En dan nog dit, een park in Rotterdam, heeft nogal bijzondere verlichting. Er staan namelijk lampjes die stroom krijgen van planten. We hebben een, een batterij ontwikkeld, een biologische batterij. En dat zit hier onder de grond. En dat maakt gebruik van de afvalstoffen van de planten eigenlijk. En uh, daarmee maken wij elektriciteit. En volgens Rotterdam is dat park het allereerste ter wereld dat wordt verlicht door de elektriciteit van planten. En het gaat nog wel om een proef, maar als die straks succesvol is, dan komen de lampjes ook op andere plekken in Rotterdam. Het weer er nog vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Koelt het af naar een graad of vijf. Morgen opnieuw grijs, maar wel droog. Met alleen in het zuidoosten kans op een zonnetje. En het wordt dan maximaal 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, het weekend in. Hello baby, what's up? Mm -hmm. Is that so? To know that she hurt you, makes me feel bad to teach you makes me feel so sad I wish that your lips could be kissing I'd mm, give you a love sweeter than one don't you check the guy Make it slow.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 a place You could tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I.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 Vond. Dit zijn de hoofdpunten van het NRS-journaal. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en de voorzitter van het Israëlische parlement zijn aangekomen op Schiphol. Naar aanleiding van het geweld in Amsterdam tegen Israëlische voetbalsupporters praten ze met minister van Wil van Justitie. Zeker drie Nederlandse schepen hebben dreigmails gekregen van de Jemenitische Houthi-rebellen. In die mails schrijven de Houthi's dat de schepen op hun zogenoemde hitlist staan omdat ze de Israëlische haven van Haifa hebben bezocht. De Tweede Kamer steunt de verhoging van de btw op boeken, cultuur, kranten en sport. De oppositie had felle kritiek, maar de coalitie heeft de meerderheid. De maatregel moet zo'n 2 miljard euro opleveren. Het weer bewolkt en droog bij ongeveer 5 graden.